Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 1 op de 8 treinen.com 8% van de treinen op Schiphol was afgelopen jaar meer dan 5 minuten te laat. En 4% kwam helemaal niet. Een bekende oorzaak is een brandmelding in de Schiphol-tunnel. Vaak is dat loos alarm, maar het treinverkeer raakt dan wel ontregeld. Er zijn vijf stations die nog slechter scoren. Dat zijn IJsden in Limburg en de vier stations tussen Goes en Bergen op Zoom. Het best scoort de lijn Apeldoorn-Zutphen. Daar rijden de treinen van Arriva in ruim 99 van de gevallen op tijd. Tientallen wintersporters brengen kerstavond noodgedwongen door... in een Noord-Italiaanse skilift. De gondelbaan bij Bruil Servinia viel aan het eind van de middag stil... waarschijnlijk door de harde wind. 130 mensen kwamen vast te zitten... Door de wind kon de reddingshelikopter niet worden ingezet. Reddingswerkers laten de gestrande wintersporters nu met touwen... vanuit de gondels naar beneden zakken... waarna ze met sneeuwscooters naar het dal worden gebracht. De Italiaanse autoriteiten verwachten iedereen vanavond nog te kunnen redden. Breltje Vigna is een skigebied aan de zuidkant van de Matterhorn. Een Britse vrachtwagenchauffeur samelt geld in... voor de nabestaanden van de Poolse trucker... die maandag om het leven kwam bij de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn... Via een inzamelingswebsite heeft hij al 170.000 euro bij elkaar gekregen. De Poolse chauffeur werd maandag in zijn cabine vermoord door de aanslagpleger voordat de vrachtwagen over de kerstmarkt reed. Vermoedelijk heeft hij nog geprobeerd de aanslag te voorkomen. De Brit zegt dat hij zijn Poolse collega niet kende, maar dat het verhaal hem heeft geschokt en dat hij daarom de familie van de Pool wil helpen. Het weer. Vanavond en vannacht waait het stevig. Vrijwel overal valt enige tijd regen. Minima rond 8 graden. Morgen eerste kerstdag wordt een druilerige dag en het blijft flink waaien. Met 11 tot 13 graden is het bijzonder zacht. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. Dit is Kerst met ZFM. Met me. en nu, nu, de Nightwalk. Zaterdagavond het beste van dance en R&B in de mix. De mix. met mix. mix. ZFM's Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10, Show Facts en uw mixen. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. DJ Danceboy FM.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 that hold on to the latest. It can't fall over the wish room. You... Ik hebben ze beleden. Hey. Ik weet, je kan me niet laten. Ja. Ik wil er geen gebruik van maken. Maar les, make up. Niet wat je heid kan dragen. Het voelt alsof je niet meer thuis kan slapen. Je doet heikie. Bij uh, elke vissel doe je extra als je mij ziet. Yo. Je moet je wel kunnen verdragen als een wifi. Je weet niet wat het is meer. Ik zie je begrijp niet, dus. Ik zeg jou hoe het is. Uh, Jij was mijn type chick. Ik uh, hey, was jouw vieze ring. Jij was mijn baby. En hey. mijn geschiedenis. Uh, Ik ben geen goeie Kom uh, hey. maar again. Maar dat maakt no, uit ja, maar, no, ja, my love, ja, my no, love maar, my love, ja, mm, love, I love. My love no, ja, no, ja, love, no, love maar, love, love hey de in de aap wat voel ik van de slaat? Vroeg op die, denk ik ben zomers gedrest. Loeb goed en om mijn hoofd en mijn recht. Als persoon ben ik gewoon en correct als je de fok van maakt. U laat stroom onderweg en doe easy. Niemand is perfect, maar we schrijven naar precisie. Dit doet maar een visie voor het einde, toen nog visie. Jij kwam in mijn leven als een zegening. Let's gaf wat al te hard De tonnage van mijn gedachten zijn mijn handen. Dringen, kan je die bies met je even randen? Dringen, denk maar hoe ik ben, eh, yo. Subtil, langs de boulevard Albert Verlin. Loop, baby, loop, baby. Ik het leemoed, ik heb het leemoed, ik heb De muziek van uh, Fate. Ja, van uh, de, de, de soundtrack movie van de film Sing. Ja, die nieuwe film. Hè. Ja, Ik moest even denken, want af en toe vergeet ik wel zo wat. Ik heb nog wel een beetje nieuws voor je: de geruchten dat KN West in 2017 nog de wereld rondreist met zijn uh, Saint Pablo Tour. Nou, die kunnen gewoon kaarten prullenbak in. De rapper, heeft het, uh, de rapper heeft het tweede deel van zijn uh, voornamelijk uh, Europese tour gecanceld. De psychologische toestand van Kanye had er al voor gezorgd dat hij de tour uitstelde. Maar dat was toen hij was opgeromen in het UCLA Medical Center na zijn mentale breakdown. Daarnaast uh, zeiden bronnen in het slecht uh, dat het slecht tijdelijk zou zijn, maar volgens Team Z is dat helemaal niet waar. De entertainment site belt dat Kanye's mensen, concertpromoter Live Days, hebben gecontacteerd om te informeren dat het tweede deel van de tour officieel van de baan is. Hieronder vallen onder meer Parijs, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. En de heeft heeft voor ons nog niet voor grote problemen gezorgd, want er waren nog geen officiële data's bekend of tickets verkocht. Nou, ook voor Keyen zal het geen financieel probleem worden. Hij zou namelijk een verzekering hebben afgesloten die hem dekt bij ziekte, waardoor hij, kan, uh, waardoor hij niet kan optreden. De polis zorgt ervoor dat de verzekeringsmaatschappij Keyen niet alleen betaalt voor de misgelopen inkomsten van het resterende concerten, maar ook voor de kosten die zijn gemaakt zijn doordat hij zijn verplichtingen bij diverse partijen nu niet kan nakomen. Nou, dat is een hele slimme zet, hè. hem Word muziek nu. Weer een plaat van eigen bodem. Hij is leuk. Op verzoek kraait je papi met de manier. Hoe jij danst is Iedereen die kijkt, die ziet weer wat anders. Niemand weet precies wat je doet. Want de ene man gluurt en de ander die chance. Maar het, niemand die komt echt in je buurt. Want je oude spreekt boekdelen. Dit is jouw nachtje, wil geen de delen. Je hebt niet te vangen met een simpele zin. En je vriendinnen een kringbaak, want ze weten dat ze vallen in de smaak. Maar ik sta stil en verdwijn in de sfeer. Ben sowieso getype dat het zomaar probeert. En busy tik maar anders in elkaar je staat. Nooit geweten dat er zoiets maakjes bestaat. Dus ik loop naar jou.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 Kraantje, papi met de manier Die is even tijd voor de party update. Welke leuke feesten er allemaal gaande? Er en der in uh, Amsterdam en in Haarlem. Als eerste beginnen ze met Escape in Amsterdam. Vanavond op de Feestje Brainwash begint om 11 uur. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. Natuurlijk met ons eigen Zandvoortse Raymond. en vanavond heeft hij meegenomen. NOC Pauls Parkers. En Miss Bunty. vanavond dus in de Escape. Het wekelijkse feestje Brainwash. En als je um, langs de Escape loopt, die houdt hem op de linkerhand. Die kijkt naar rechts, dan kom je bij uh, Club Air. Dan hebben we vanavond de Latin Lovers Christmas Eve. Begint ook om 11 uur u tot vijf uur in de ochtend. Kom in de formaat checken. Latinlovers.nl of uh, air.nl. Met Leroy Staals, Stefan Vilein, Naftali Romana... Brian Chandro en Santos, Chris Rocks en Jasper Klaas. En de MC. Uh, vanavond is Jolly Good. Dat vanavond dus in Air in Amsterdam. Let and lovers Christmas Eve. En vanavond wat grote feestjes in Heineken Musical. En vanaf 1 januari heet die uh, AFA studios heb ik gehoord. Vanaf 10 nu ben je welkom met Urban Elite. tot zes uur in de ochtend. Natuurlijk alleen maar Urban Muziek. Voor informatie urban-elite.nl of heinekenmusical.nl. Met SFB, Bollebof, Bier Louise... First Man, Geo, Ear size, Dave Roofing, Irvan Biggie Dan James Abstract Superior. En nog veel meer dat vanavond allemaal in de Heineken Musical Urban Elite. En nog een vast feestje op de zaterdagavond is Encore. In natuurlijk de Melkweg in Amsterdam. Encore Throwback Christmas Edition. Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie, check melkweg.nl. Met onder andere Prime Wax Friend. En in de oude zaal Fullcrate, Rankido En nog veel meer DJ's. Maar die staan niet op het lijstje. Die worden daar ter plaatse bekendgemaakt. En vanavond in de Parma. We all love Christmas special. Begint om 11 uur. En in Paradiso. Boss black tie Christmas special. Betekent dat je dus een zwarte stropdas moet dragen. En vanavond in de box. Flirters. Begint op 10 uur. Duurt tot uh, in de vroege uurtjes. En als we dan wat dichter bij huis gaan kijken. Dan hebben we natuurlijk de stalker in de krom helleboogsteeg in uh, Haarlem. Dan hebben we vanavond ook een leuk feestje. Nou ja, elke zaterdag hebben ze daar een leuk feestje. En op vrijdag ook trouwens. Vanavond in de stalker. Kerstspecial met deur. Caps. Begint rond de klok van middernacht, duurt tot vijf in de ochtend. Met de Dirt Caps natuurlijk, TBA, Mark Will Do, Geroni en Dominic Brooks en Tony. Dat was vanavond in Club Stalker. En voor meer informatie check de website clubstalker.nl. En tot zo voor de partyagenda. Well, if this is fate, then we'll find a way to cheat. Cause oh, oh, oh, oh, we'll say a little prayer. And oh, oh, oh, oh, if the answer isn't fair. It isn't fair to call on, call on me When you need somebody You can't stop the tears from falling You can't stop the tears from falling down Molina met Echo. Het is even tijd voor de tien. En boven, beste plaats voor de dansroep. Deze week op 10, Carl Golden en hier met The Things We Might Have Said. Deze week op 9, Adam Bayer met Going Down. Op 8, Zolardo met de Aztecs. En op 7, Charlie J met Do You Want. Op 6, Moby met Why Does My Heart Feel So Bad. Deze week op 5, Sander van Door met de WTF. Op 4, Arwen van Buren met de Great Spirit. En op drie deze week Tennis Cruise met everybody. Op twee, Pig Dan met de chemistry. En deze week het nieuwe nummer 1 is de 10, boven beste plaats van de dansroep. Het is Green Velvet Prox. met Siebel. En je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. We control everything you do, everything you think, everything you say. We decide where your friends will be, where you go to school, who you marry many kids you will have, and the car you will drive, and at what speed. We will make you work for money, and tell you how you spend it, and modify your seeds. I'm oh. a Silva met uh, Sambodromo. En tot zover ook de Nightwalk, het eerste uurtje. Niet getreurd, niet getreurd zo het nieuws en weer. En het bleek is plaaggeblek van Mario Zandvoort. Zometeen in de mix. Niet DJ Mausa, maar wel DJ Perry. Nou eens in één uh, een of twee keer per jaar hoor je hem hier voorbij komen. En het is weer zover. Hij heeft weer een nieuwe eindejaarsmix gemaakt. Je hoort hem straks na het nieuws van uh, 10 uur. DJ Perry met zijn jaarmix... En natuurlijk straks in de derde uurtje, DJ Kavish met het beste van de clubs uit die taal. Dus we zeggen, blijf lekker luisteren. Voor nu nog even muziek. Wat dacht je van Nicolas Vazano en Miami Rockets met No Way? he and what is he to you is he to you is